Hoi, Spiedie. Gezellig, sorry, je in de auto, hè. Adrian, duurt het nog lang voordat we in de studio zijn? Nee, nog een paar minuutjes, dan zijn we er. Hoi, hoi, hoi. Hé, wat gaan we er eigenlijk doen? Nou, we gaan weer een langspeelplaat opnemen. Hoe maken ze nou zo'n gramafoomplaat? Nou, in de studio wordt alles wat we zingen opgenomen op een hele grote bandrecorder. Dan gaat de band met alle liedjes naar de fabriek. En in de fabriek wordt het overgeschreven op een matrijs. Een matrijs? Matrijs, dat is een moederplaat. Hé, hey, dus een moederplaat heet matrijs. Dan weet ik ook hoe ze een vaderplaat noemen. Een vaderplaat? Ja, patrijs. <laughs> <laughs> nou, en met die matrijs wordt de gramofoonplaat gepest. Dan gaat de gramofoonplaat naar de winkel. Hé, hey, nou snap ik het. En in die winkel kopen onze vriendjes de plaat. Neem me niet mee naar huis. Leg hem op de draaitafel, zet hem aan en dan horen ze... Basia Adrian, Adriaan, Adrian, Adriaan. Dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Adriaan is acrobaat en Barsi zit vol kattenkwaad. Barsi en Adriaan, Barsi en Adriaan. Maar zie je gaan, dan komt Adriaan eraan. Het circus en een ieder kent die twee ze leven avontuurlijk maken daarvan alles mee al passie weer wat omzet dan redt altijd adriaan misschien is dat de reden dat ze altijd samen gaan pasie en adriaan pasie en adriaan dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden adriaan iets Bassi zit vol kant de kwaad. Basierarian, Basierarian. Maar zie je Bassi gaan, dan kwam Barian eraan. Ze wonen in een caravan en trekken door het land. Het zijn de grootste vrienden. Bassier Adrian, dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Adriaan is acrobaat en Basie zit voor en Adriaan, Adrian, en Adrian, maar zie je Basie gaan, dan komt Adrian er aan. wakker worden! Hé hey Bassie, word nou wakker! We gaan beginnen met de plaatopname. Bassi, word nou wakker. Nou, jongens en meisjes. Volgens mij wordt dit een graame foonplaat zonder Bassie. Hij is niet wakker te krijgen. Of, wacht eens even. <laughs> ik heb een goed idee. Bassi, wil jij een slagroomtaartje? Weet je, ja, de Jan, Krijg ik een slagroomtaartje. Is er voor jou nou niets belangrijker als een slagroomtaart? Ja, twee slagroomtaarten. En weet je wat nog veel belangrijker is is dus dus twee slagroomtaarten? Ja, drie slagroomtaarten. Mis vier. <laughs> nou, Basie, kom op. We gaan beginnen met de opname. Opname? Nu nee, kan niet doen. Waarom niet? Nee, ik moet eerst mijn vriendjes nog even morgen zeggen. Je vriendjes morgen zeggen? Hé, hey, wacht even. Het bed moet nog opgemaakt worden, de afwas moet nog gedaan worden. Wie moet dat dan doen? Adrian, jij hebt het eergisteren gedaan, je hebt het gisteren gedaan en daar ben ik uiterst tevreden over. Je mag het vandaag weer doen. Goedemorgen. Goedemorgen meneer, goeiemorgen mevrouw. Hoe gaat het met u en hoe gaat het met jou? De dag is begonnen, de zon is al op. De haan heeft gekraaid en de kip is van stok. Ik heb mijn tandjes gepoetst, want dat moet elke dag. En ook met een lach Goeiemorgen meneer, goeiemorgen mevrouw Hoe gaat het met u? En hoe gaat het met jou? Oh, ik hoop dat ik je stoor Want u bent nog een nat Ik zie u wel bezig Hij zit nog in bad Ja, want baden dat moet iedereen elke dag En begin ook met een lach Goeiemorgen meneer, goedemorgen mevrouw Hoe gaat het met u? Hey, hoe gaat het met jou? Ik heb lekker geslapen en hey, droomde ook fijn Maar dromen van jou? Zou het die zijn? Ik heb lekker ontbeten. dat moet elke dag En begin ook met een lach En begin ook met een lach En begin ook met een lach. Hey, Hé, hey, hallo Vicky, kom binnen. Hé, hey, Basie, wat doe jij nou? Zie dat ik doe? Ik laat een hond binnen. Ja, maar Basie, dat gaat toch niet? Oh ja, dat gaat gemakkelijk, moet je kijken. Moet je zal toch één laten zien? Ik doe de deur openen. Nou! Kijk, nou eens. er is er nog één. Kom binnen! Basie, dat kan je toch niet doen? Ja, dat kan ik wel, Je moet je goed kijken. Ik doe de deur openen. Hé, kijk. Nou eens. daar heb je er weer een. Ik zie weer een hond in de studio, dat gaat toch niet? Hey, dat gaat niet, dan moet je goed kijken, dat gaat gemakkelijk. Nou doe ik de deur open en... Nee, kijk nou eens, dan heb je er weer een. Passie, nou, vier honden in de studio, wat wil je er nou mee? Wil je ze laten zingen? Hé, hey, dat lijkt me geweldig, zeg. En dan ben ik de dirigent. In hebben wij een hond. Die is muzikaal, je staat verstomd. Hij blaft op tonen in de maat. Luister maar hoe dat gaat. Dat klinkt lekker zeg. Ja natuurlijk, hij honderd hondervatorium gehad. Laat vroeg hij aan een prachtboekje. Zing jij een keertje met mij mee. Jij hebt voor mij een bariton. Toen zongen ze dit chanson. Ho, ho. Zegt net ben Kramer erop de neus. Jammer, hun kunnen wel lopen. Toen kwam weer elke Peek ineens. Die was altijd sopraan geweest. Ook zij zit in het hondenkoor. En zo gingen ze door. Ja, oh, oh. Ja, oh, oh. Die plaffen goed met z'n drieën zich. Ja, het honden dat trio. Er kwam ook nog. Die plafte toen de Altpartij. Bedacht de tongen naar mij voor. Het urker hondenkoor. <tie> die kunnen met blaffen veel geld verdienen. Ja, maar die gaat de hondenbelasting af. Toen kwam er een impresario. Die bracht ze in de studio. Ze maakte daar een eerste plaat. En luister maar hoe dat gaat. <tie> Ja, en in ieder geval het erg bedrukt. Een kat kwam in de studio. Ja, en toen klonk het er zo. <totie> Ga je mee? Wat je? Met alle kinderen naar het Circus! Hoge Eer Fabriek, het spektakel neemt zijn aanvang, haalt uw kaart aan de kassa! André, André! Ga je mee, ga je mee naar het Circus! Er is een circus in de stad! Ga je mee, ga je mee naar het Circus! Oh jongens, wel een pret is dat. Een dunne clown die speelt van tarada en een dikke van je papa Ga je mee, ga je mee naar het circus? Er is een circus in de stad. Wij zijn vandaag in jullie stand met onze grote tent. Papa speelt de van de istabel. Maar haal nu gauw je kaartje, want de dier is als bol! weer publiek niet, haal uw kaartjes aan de kassa, handrein. Ga je mee? Ga je mee naar het circus? Er is een circus in de stad. Ga je mee? Ga je mee naar het circus? Oh jongens wat, een pret is dat. De, de clown die speelt van Taradaan. En de dikke, fijne papa. Ga je mee, ga je mee naar het circus. Er is een circus in de stad. De clown zei zich aan het directeur die poetsen hoedt. Waar hij het hooggeheerd publiek in de piste mee begroet. Wij brengen u een bondenshow show. Dan gaat je hier vol het publiek. De voorstelling is een aantal handheen. En ga je mee, ga je mee naar het circus. Er is de circus in de stad. Ga je mee, ga je mee naar het circus. Oh jongens, wat een pret is dat. De clown die speelt van Tarata. en de dikke vijje oempapaan. Ga je mee, ga je mee naar het circus. Er is een circus in de stad. Arjan, ik ben helemaal in die stemming. Hé hey, jongens, hebben jullie thuis ook niet gezien? Ja, nou, ga dan gauw zitten, dan gaan we verder met het volgende liedje. Ja, oké. Okay. Wat doe je nou? Jongen, -e. jongen, jongen, jongen, zeg -e. ik ben helemaal doof aan de ene kant. Nou, ga naar mijn gauw zitten, dan gaan we verder. Wat is er nou weer? Ja, nou ben ik aan de andere kant nice, toen was je stoel, als je het niet zegt. -e. Oeh, dan nou ben ik doof in studio. Jij bent nog dommer als een ezel, want die stoot zeggen niet twee keer aan dezelfde steen. Ja maar ik ken een ezel die is zo dom niet hoor hé. Hey. Oh nee? Nee, die kent zelfs twee letters van het alfabet. Twee letters van het alfabet? Welke? De I en de A. En ik ken twee ezels, die waren nog veel slimmer. O oh ja? Luister maar. Het was in een klein dorpje op het Spaanse platteland. Daar woonden eens twee ezels, die waren bij de hand. De ezel heette Paco en de ezelin Marie. En kwam je op het dorpplein, klonk er deze melodie. Ja ia, ia, ik hou van jou Maria ia, ia, ia, dat hoor je overal Ia, ia, ik hou van jou Maria Ia, ia, ia kom in de warme stad Maar op een warme Spaanse dag kwam er een vreemde ezel aan Maria zag die vreemdeling, haar hart ging sneller slaan De ezel zag Maria staan, gaf haar een pluk met hooi en fluisterde in haar reisens oor, oh meid wat ben je mooi Ia, ia, ik hou van jou Maria Ia, ia, ia dat hoor je overal ia, ia, ia, ik hou van jou Maria Ia, ia, ia. kom in mijn warme stal Maar Paco had dit ook gezien, ging er een draf op af En zei boos, fluister vreemdeling Hoeven van Maria af. De vriendeling kom erop en gaf hem van doen. Er volgde toen een vechtpartij, wat alleen maar ezels doen. Ia, -ja, ia, -ja, ik hou van jou, Maria. Ia, -ja, ia, -ja, dat hoor je overhelf. Ia, ja. ia, -ja, -ja, ik hou van jou, Maria. Ia, -ja, ia, -ja, kom in mijn warme stad. Na die domme vechtpartij keek Maria de ezels aan. Die zagen er gehavend uit, ze vonden er niets meer aan. Ze zag een derde ezel en is daartoe mee getrouwd. Twee ezels vechten om een been en de derde heeft het berouwd. Ia, -ja, ia, -ja, ik hou van jou Maria. Ia, -ja, ia, -ja, dat hoor je overal. Ia, ia, ik hou van jou, Maria. Ia, ia, ia kom in de warme stal. Hoi, Marion. Ja? Ik geloof die kinderen die piepen een beetje moeten smeren, hoor. Piepen moet moeten smeren? Waarom? Dan moet je luisteren. Hoor je niks? Ik hoor piepen. Ja, moet je, dat je? Wat is het hier? Hé. Hey. Kijk nou eens, Basie, we hebben bezoek. Hey, kijk nou eens, dat is vast onze kleinste fan die we hebben. Leuk <laughs> he? <laughs> een kleine witte muis in de studio. Hé, oh, komt hier, Hé, hé, hey, hey, hey, kom jij, hey, kom, jij Bassie. kom eens hier. Kom hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens Kom eens hier. Kom Kom Kijk eens ook. Kom hey. hey, hey, hey, oh, hey, Kom er. Kom er maar. Kom Hey, wat we kijken leuk het ogen. Hey, Adrian, mag ik hem houden? Hé, hey, Basie, houden, wacht even. Je hebt Sweetie ook al. Ja, nou, geeft dat. <hijf>, wat eet zo'n beetje in de week nou? <hijf>, Halfpontje, jonge gaas. Nee, Basie, daar gaat het niet om. Maar je kan van de kerf en toch geen dierentuin maken. Nee, we niet. Zo gezellig. Je lijkt mijn neef wel. Hé, hey, is die jouw kloon? Hé, nee, Basie, maar mijn neef die heeft een dierentuin. Heeft jouw neef een dierentuin? Ja. Waar dan? In zijn flat. <hijf> Mijn neef die heeft een dierentuin en dat is je van het. Niet op het land of boerderij, maar vierhoog in een flat. Een geit staat in de keuken, een zebra op de gang. Een zeehond zit in bad en onder het bed daar slaapt een slang. Het zijn echt lieve dieren en reuzen amicaal. Maar loopt het tegen etenstijd, dan maken ze kabal. Tok tok, piep piep, brom eh, eh, brom. Zo klinkt het bij het thuis. Het tok van de kip, het brom van de beer, het piep piep van de muis. Tok tok, piep piep, brom eh, oh, brom. Soms alles door elkaar. Het lijkt een echte beestenboel, maar dat is geen bezwaar. Laatst ging mijn neef een keer op reis naar Zandvoort aan de zee. Het was toevallig dierendag, dus iedereen mocht mee. Twee leven op de achterbank, een aap zat achter het stuur. En boven in bagage rekken haring in de zuur. Ze hadden daar een leuke dag en zwommen in de zee. En op de thuis, zong een beer en iedereen zong mee. Tok, tok, piep, piep, oh, oh, brom, brom, zo klinkt het bij hem thuis. Het dok van de kip, het brom van de beer en het piep, piep, van de muis. Tok, tok, piep, piep, oh, oh, brom, brom, soms alles door elkaar. Het lijkt een echte beestenboel, maar dat is geen bezwaar. Verleden week was er een feest in Neef zijn bierenhuis. Er trouwde toen een olifant met kleine pip de buis. Een pingwing die was kellner en een aap was de koetsier. Een olifant het rompet is, wat hadden ze plezier. Een nijlpaar die sprak plechtig met een hele zware stem. En bij het einde van zijn spiet zong iedereen met hem. Dok, dok, imi. Brom, Brom, zo het bij hem thuis, het tok van de kip, het brom van de bier, en het piep, piep van de muis. Tok, Tok, Piep, Piep, Brom, Brom, soms alles door elkaar, het lijkt een echte beestenboel, maar dat is geen bezwaar. Tok, Tok, Piep, Piep, Brom, Brom, zo het bij hem thuis, het tok van de kip, het brom van de bier, en het piep, piep van de muis. Tok, tok, ibim, rom, rom, soms alles door elkaar. Het lijkt een echte beestenboel, maar dat is geen bezwaar. Passie, kom even bij dat kooitje vandaan. Schiet die wordt zenuwachtig. Wieom zenuwachtig? Ben door zijn vriend, hoeft er voor mij niet zenuwachtig te worden. Ja jongen, jij bent zo groot. Ik groot? Nou wordt die helemaal mooi. Ik ben een meter man. Ja, maar in vergelijking met dat kleine vogeltje, ben jij een grote reus. Ik een reus? Nee, nou ja, Dian, ik ben een fijne kerel, maar dat is wat anders. Nee, Basje, kijk, dat vogeltje is heel erg klein. En jij bent veel en veel groter, in vergelijking met dat vogeltje, ben jij een reus. Ik een reus? Ja. Hé, maar dan ben jij ook een reus. Ja. Hé, dan zijn wij samen reuzen. En wij zijn reuzen, dat is reuzen Het is reuzen om een reuzen te zijn En wij zijn reuzen, dat is reuzen Reuzen, reuze, dat is reuzen fijn Zeg stel je voor wij zijn zo groot En alles is zo klein Dan speel ik met een echte boot En met een echte trein De koeien zijn als mieren En reuzen zijn heel groot Wij zijn reuzen, dat is een reuzen Het is reuzen om een reuzen te zijn Wij zijn reuzen, dat is reuzen Reuzen, dat is, reuzen, reuzen, dat is Van Rotterdam naar Amsterdam Dat doen wij in één stap Vertellen wij elkaar een mop Hé, is het een reuzengrap? We spelen pingpong op een voetbalveld En hebben reuzenpret als we s'avonds slapen gaan, gaan we in een reuzenbed. En reuze, is een reuzen, dat is reuze, een reuzen, het is reuzen om het reuzen zijn. En wij zijn reuzen, dat is een reuzen, reuzen, dat is een De plaat is bijna vol, dus we gaan de studio opruimen. Huppakee, rommel aan de kant. Hatsie! Opgeruimd netjes. Ja, wat doe jij nou? Je zegt zelf rommel aan de kant. Pas hier, pas er toch op. Dadelijk maak je die microfoons kapot. Ja, wat geeft dat nou? We hebben er toch twee. Dat <hijs> is eigenlijk wel gek, hè? Wat? Nu staan we de hele dag hier voor twee microfoons te praten. Dat hadden we toch niet zo goed voor één microfoon kunnen doen? Nee, helemaal niet. We zijn nog bezig met een stereo-opname. Met een stereo-opname? Met een stereo-opname. Wat is dat nou hier? Nou kijk, als ik nu in deze microfoon spreek... Ja? Dan komt mijn stem uit die ene luidspreker. Maar spreek ik nu in de andere microfoon... Dan kom mijn stem uit de andere luidspreker. Hé hey jongens, heb je dat gehoord? Hey, dat is leuk. Als ik nou in deze microfoon spreek, zit ik in deze luidspreker. En nou ga ik lopen naar de andere microfoon. En zit ik in deze luidspreker. En nou ga ik naar de andere microfoon. En zit ik in deze luidspreker. En nou ga ik naar de andere microfoon. En zit ik in deze luidspreker. En nou ga ik naar de andere microfoon. Ho, nou ho, ho, ho. En, ho. In... en daar blijf je. En daar ruim jij de rommel op. En hey, dan? De drankjes gepoetst, pyjamatjes aan. Het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Het is al ongeveer de kippen op z'n De poes in zijn mond en de hond in zijn hok. Naar bed, naar bed. Slapen is goed, is de weg gezet, naar je bed, naar je bed. Dan is je morgen weer een dag vol bed. Een lekker glas melk, dat is goed voor de nacht. De maan en de sterren, die houden de wacht. Het was weer een dag, die zakken weer uit. Maar die rug gaat op slot en de lichten gaan uit, naar je bed, naar je bed.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 Adriaan is acrobaat. En Bassie zit vol kattenglaat. Bassie en Adrian, Bassie en Adriaan. Maar zie je Bassie gaan, dan komt Adriaan eraan. Zo Adriaan, we zijn klaar. Goed zo, Bassie. Heb je alle breekbare spullen ingepakt? Ja, wat dacht je? Nee. In deze doos heb ik alle kopjes, schotels en glazen kurs ingepakt. Geweldig. Dat wordt dan de eerste keer dat we in de volgende plaats komen zonder dat er wat gebroken is. Ja, en dat dankzij deze geweldige knappe Dommeland. Genoeg gepraat. Ik ga de kerven aankoppelen. Ja, dan zal ik je even helpen. Rijd jij maar de wagen achteruit en let me op mij. Dan geef ik je wel even aanwijzen hoe je moet rijden. Oké, in orde. Zo, even even hier zitten. Nou, kom maar achteruit. Ja, kom maar achteruit met de auto. Kom maar op. Ja, prima zo, meenters. Ja, goed zo. Kom op. Ja, uit de rust! Daar gaat het! Ja, goed zo! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Wat is dat nou? Ja, ik had alle breekbare spullen goed ingepakt, Maar nu zijn alle die spullen goed gedoken. Hoe kan dat nou? Ja, gewoon. Ik heb die doos op de grond neergezet. Maar dan ben jij met de auto overheen gereden. Ik had het kunnen weten. Ja, hoe wist jij nou dat je met die auto over die doos heen zou rijden? Nee, ik wist dat je weer wat zou breken. Nou ja, scherven brengen geluk. Nou, daar hebben we genoeg van dan. Wat? Nou, ik heb hier een doodsel met geluk. <lacht> Ruimte rommel op in de wagen, we gaan naar de volgende plaats. Hoe lang is je daar aan het rijden? Nou, een half uurtje. half uur? Hé, hey, Adrian. Ja? Over een half uur is het circus weer in de stad. Het circus is weer in de stad. Oh, jongens, wat een is stad. Artiesten treden straks weer op, de tent die wordt snel opgebouwd, het circus is vermaakt voor jong en oud, zo'n pret heb ik in jaren niet gehad, er is een circus, circus, circus, circus, circus in de stad. Hier zijn we weer, dit is de plaats, hier komt het circus, dit is de juiste plaats, dus bouwen we hier op. Hier zijn we dan, hier zijn we met het circus. Breng de masten maar, die zetten we hierop. Maak Maakt het oude vast, het werk dat kan beginnen. Nou nog even en de masten staan rechtop. Dat is gebeurd, breng nu de zeilen maar naar binnen. Dat gaat lekker zo, de tent die schiet al op. Het circus is weer in de stad. Oh jongens, wat een pret artiesten treden straks weer op. Mijn acrobat zijn op de De tent die wordt snel opgebouwd. Het circus is vermaakt voor jong en oud. Zo'n brengt heb ik in jaren niet gehad. Er is een circus, circus, circus, circus in de stad. Hetzelfde is nu keurig aan elkaar geregen. Nu komt het zwaarste nog, de tent die moet omhoog. Dat doen we samen met vereende krachten. En als het regent lopen wij toch lekker droog. En nu de palen nog, die zetten we hieronder. De pinnen slaan we met de boker in de grond. De touwen stevig vast, de tent die staat al strakker. En de zeil hangen we netjes in het rond. Het cirkel is er in de stad. Oh jongens, wat een pret is dat? Artiesten treden straks weer op. De tent die wordt weer opgebouwd. Het circus is vermaakt voor jong en oud. Zo'n pret heb ik die jaren niet gehad. Er is een circus, circus, circus, circus, circus in de stad. En nu de banken, het publiek dat wil ook zitten. Hé, hey, die kleine plank komt hier. Ja, en die grote die komt daar. We bouwen samen met vereende krachten. Ja, en met mij en wij he, het we alles voor elkaar. Van de bakken maken we een ronde piste. Een pin erin. En nou zit hij aan elkaar. Rijd de wagen met het zaagsel maar naar binnen. Het nog nog het circus dat is waar. Het circus is in de stad. Oh jongens, we pret prettig dat. Artiesten treden straks weer op. staat op je kop. De tent die is al opgebouwd. Het circus is vermaakt voor jong en oud. Zo'n pret heb ik in jaren niet gehad. Er is een circus. Zo, de cirkelkistint is weer opgebouwd. En we hebben lekker ontbeten. En nou gaat Basie even op je gemak de krant lezen. Dat is een goed idee. ga mij de spookkrant, maar. Ja. Alsjeblieft. Heb je nog wat melk ook voor me? Ja. Okay. Ja, oké. hey hey hey, Wat doe jij nou? Ja, je vroeg toch om melk? Ja, maar wel in mijn glas en niet over mijn handen. Oh, sorry hoor. Ah. Mijn hele blouse is nat. Ja, joh, ik, ik zit net wat te lezen. Wat dan? Dan nou, moet je luisteren. Gisteren hebben twee boeven een diamant gestolen. en die was wel 10 miljoen gulden waard. Hun signaalabonnement luidt. Wat is dat nou? Een signaalabonnement? Nee, daar staat. hun signalement. Dat is een beschrijving hoe ze eruit zien. Oh, wacht even, dat staat hier. Uh, de ene boef had donkerblond haar. hij had een paarse blouse en een blauwe broek. en hij was circa 1,75 meter 75 lang. De andere die was een stuk kleiner, had rood haar, een groene broek en had een rode jas met Schotse ruiten. Ja, die is ook voor tante Lotje getikt. Wie heeft er nou ruiten in zijn jas? Jij? Heb nee, ik ruiten in mijn jas? En nee, ben ik zonder wissers ook? Nee, dat jasje wat je aan hebt, dat motief, dat is een Schotse ruit. Ja, zo ga je wachten, even, maar als je maar niet een die boven bent hoor, dat ik de die man gepikt heb. Nee, maar je hebt wel een jasje met een Schotse ruit. Hé, hey, om nou even terug te komen op dat stuk uit de krant. Dat van die twee boeven. Ik geloof dat ik gisteren die boeven heb zien lopen. We waren gisteren in de dierentuin. Hebben je ze daar gezien? Nee. Nee, toen we uit de dierentuin kwamen. Toen zei ik nog tegen jou, kijk, dat is leuk. Dan gaat ook een klonend akkolebaat. Ja, en toen ik keek, was er niemand te zien. Ja, toen waren ze net hoek om, man. Ja, je zal er weer hebben gedroomd. Nee, nee, ik heb het niet gedroomd. En ik heb het ook niet aan de binnenkant van mijn ogen gezien. Nou, kom op, vouw je krant op, dan gaan we naar het werk. Hoi, hey, dat wordt geklopt. Wat komt die nou doen? Wat is het? Er staat een politieagent voor de deur. Die <laughs> komt voor jou. Voor mij? Ja, je hebt je wagen verkeerd geparkeerd. Ik mijn wagen verkeerd geparkeerd? Hoe dan? In een dakgoot. Nou, even serieus doe de deur even open. Dag heren, zijn jullie Bassi en Adriaan? Ja, ik ben Bassi en dat is Adriaan. En samen zijn wij je en Adriaan. en Adriaan. Nou, even stil. Agent, wat kan ik voor u doen? Wilt u meekomen naar het politiebureau? Politiebureau? Wij? Waarom? Jullie worden van verdacht een grote diamant te hebben gestolen. Wat? Wij? Een diamant pikken? Hm. Nou Adriel, nee. <laughs> is helemaal van vertoontelotje gedikt. Heren, geen praatjes. Meekomen naar het bureau. Adriel, wat gaat die nou met ons gebeuren? Ah, maat ik iets voor een passie. Het Is gewoon een misverstand. We worden zo weer vrijgelaten. Ja, ja, misverstand. Maar voorlopig zitten wij in de politiewagen en allebei met handboeien op. Ah, maak je geen zorgen, we hebben toch niks gepikt? We zijn toch eerlijk? Ja, dan maak ik me nou jou zoveel wel zorgen over. Hoe bedoel je? Nou, als het spreekwoord klopt, eerlijk duurt het langst. En wij zijn eerlijk, dan zitten we over tachtig jaar nog op het woonmetje bureau. Drian, ik ben je bang. Ik moet jouw wel wachten. Wat zijn je nou van plan? Maak jij je nou geen zorgen, het komt best voor elkaar. Dit is gewoon een misverstand, dus droog je tranen maar. Zo heren, gaat u zitten en vertelt u nu maar op. Waar is de diamant nu? Waar heeft u hem verstopt? Ontkennen heeft geen zin meer, ze hebben u gezien. Er zijn genoeg getuigen, er waren er wel tien. Is een vergissing, wij hebben niets gedaan. Wij kwamen uit de dierentuin, wilden naar huis toe gaan. Toen zei je tegen Adriaan, 'Ik nou eens wat er gaat. Er liep een man als clown verkleed en een als acrobaat. Het sprookje wat u daar vertelt, dat maakt u ons niet wijs. Je bent door iedereen herkend, dat is genoeg bewijs. Ontkennen heeft geen zin meer, dus geeft u het maar op. Waar is de diamant nu? Waar heeft u hem verstopt? Agent moet u goed horen, wij hebben niets gedaan. En hebben met die dieft al helemaal niets uit te staan. Wij zijn een clown en een probaat en hebben niets gepikt. En wie zegt dat wij dieven zijn? Nou, die is mooi gediend. Weet je wat ik doe, Adrian? Nou, Ik ga naar huis met die man van niet te praten. Kom Nee, mee. blijf zitten. Blijf zitten. Agent, we zijn onschuldig. Lekker, pu. Uh. Nou, het klinkt ongelooflijk. Maar we zullen het onderzoeken. Ondertussen blijven jullie hier. Agenten, neem deze twee mannen mee naar beneden. mensen nu verachten, ze zeggen dat ik heb gepikt, maar dat is niet waar, ik heb niets gedaan, ze zijn gedikt, ik ben wel een clown, een lachenbek, maar pikken, nee, ik ben wel dom en ik ben niet slim, maar ik ben niet gek. Een droeve, klauw. Een droeve klauw. Ik laat de mensen lachen, want dat is mijn leven. Ik hou me dom, men lacht erom. Ik heb menig slecht humeur, met grappen snel verdreven. Maar nu, heb ik zelf zo'n verdriet Ik denk, nee. Ik ben wat dom. En ik ben niet slim. Maar ik ben toch niet gek. Als de meesten op je kunnen lachen. En als je succes hebt als artiest. Dan word je bejuweld. En dan is er geen beter als jij. Maar oh, nee als oh, hey, oh, je een foutje maakt. Dan leg je eruit, meteen. Zie je wat ermee? mij? Nu zeggen ze van mij, ik heb gepikt. Maar dat is niet waar, ik heb niets gedaan. die zijn dik, Ik ben wel een clown, een lachenbek, maar pikken. Nee. En hoe staat het ermee? Willen jullie nu misschien vertellen waar jullie de diamant hebben gelaten? Allemaal mogisch. Dan begint ie weer. Agent, we zijn onschuldig. We hebben het niet gedaan. Alles getuigt toch tegen jullie? Je bent herkend door de portier en de zaalwachter. Dat is niet mogelijk, we waren in de dierentuin. Ja, wacht even, hè? we zijn bezig. Binnen. Bij deze vingerafdrukkers zijn gevonden op de plaats waar de diamant gestolen is. Hartelijk dank. Tot uw dienst. Merkwaardig. Dit zijn jullie vingerafdrukken helemaal niet. Hé, hey, hey. hij begint dit te snappen. Ach, maar wie zijn ze dan wel? Maar ik begrijpt het nog niet. Agent, dat zijn de vingerafdrukken van de echte boeven. En die proberen de schuld in onze schoenen te schuiven. Ja, maar mij lukt het niet, want ik zit er al in. We zijn onschuldig, gelooft hij ons toch? Stel je voor dat jullie inderdaad de waarheid spreken. Dat doen we en dat andere boeven de diamant hebben gepikt. Dat, dat is zo. Dan voelen die zich nu veilig. Dat, dat klopt. Ik laat jullie voorlopig vrij. Maar als ik binnen drie dagen geen bewijs heb dat jullie onschuldig zijn... dan laat ik jullie opnieuw arresteren. Adrian. jij <hijf> zijn me wel vrijgelaten, maar... jullie toch nog een oud zijn die denken dat wij de diamant hebben gestolen. Nou bas je hebt gelijk. Zolang de echte dieven niet gevonden worden zal iedereen blijven denken dat wij de diamant hebben gepikt. Doen we nou? We moeten de echte dieven zien te vinden. Maar wie zijn het en waar zijn ze? Misschien zijn het wel diezelfde boeven die vorige keer ook die diamant hebben gepikt. Welke boeven? Oh, je weet wel, die die die sleutel met, met die boevenmaas, die had dat zijn sigaren zo een kapot, maatje. Hé, nee, dat is een mogelijkheid. Want die zijn vorige week uit de gevangenis ontsnapt. Adriaan! Wat is er? Bassie, wat heb je nou? Was je rustig en kalm? Wat is er aan de hand? Daar ging een van die boeven met een wagen erin. Wat? I ik bedoel, er ging een wagen met een van die boeven erin. Weet je het zeker? Ik ja, dacht het wel, dat ik het wel zeker wist. Kom op, klim in het vliegtuig. <acht> Zo vliegtuig is klein zeg. Daar stap je niet in. Wat dan? Die trek je aan. <hijf> heb je je vastgemaakt? Alles in orde. Oké, okay, dan gaan we de kap dichtmaken. Klaar, Basie. Adrian, ik ben klaar! Daar gaan we! Joepie! Draai, draai, draai, draai, draai, draai, draai, draai, draai, draai, draai, Hoi, draai, draai, draai, draai, zeg draai, draai, draai, Adrian! We gaan er wel. Joepie! Allemaal mannen, kijk, komt toch ook alles in? Snap je zo draai, even in de draai, draai, hoe draai, draai, die draai, op de hoek zien? Oh, die worden draai, kleiner! Nee, draai, die koetjes worden niet kleiner! Wij vliegen steeds hoger! Dat draai, dat draai, je een draai, idee van draai Adrian! Zie al wat, Bassi! Ja, ik zie genoeg, maar uh, ik zie geen boeven. Nou, dan geloof ik dat we die boeven nooit meer vinden. Dan gaan we maar weer terug. Hoi, hey, hoi. Hey, wacht eens even, Adrian. Wat is er? hoe zit even over dat kasteel daar. Waarom? Ja, ik weet het niet, zitten maar ik geloof dat ik daar in die auto van die boeven zag staan. Dat kasteel daar? Ja, juist. Kijk, kijk, Adrian, Adrian, daar staat die wagen van die boeven. Waar? Daar, daar, op te binnenplaats van dat kasteel. Je hebt gelijk. Tel op even van die boeven. Kom op, Adrian, snel En hey, Kom op, snel naar beneden! We gaan landen op het weiland vlak aan zijn kasteel. Ja, dat is wel wat. Wacht nog even, Bassie. Zo. Klein beetje naar links. Ja, goed zo, Adriaan. En klein beetje naar rechts. Prima. hou je vast. Daar ja. komt de landing. Ja, dan nee. Hé, we gaan weer hem Ja, maar nu gaan we verder. Ja, daar komt-ie. Oei, oei. Hop. Je wordt helemaal met nog graag geschud, zeg. Ho, ho, ho. maar we zijn goed geland. Kijk op de roets, als we zien, nu veiligheidsriemen los. en heel erg stil zijn. dan sluipen we voorzichtig naar het kasteel. Kom mee naar buiten. We verstoppen ons achter die bosjes daar. Hoi, is. wat is er? Daar staat die wagen in de boeven. Nou, dan weten we in ieder geval dat die boeven hier zitten. Kom op, gewoon naar de politie. Nee, wacht even. Nu weten we wel dat die boeve hier zitten. Maar wij weten nog niet of ze ook hier die diamant hebben. Nou, wat wil je dan doen? Gewoon aanbellen zeggen, hallo boeven, hier zijn we. Heb je die diamant voor ons? Dan kunnen we hem aan de politie geven. Dan zien ze dat wij ons zijn. Nee, Bassi. Ik ga aan de achterkant van het kasteel. Dan klim ik naar boven en probeer via het raam het kasteel binnen te komen. Hé, hey, dat is net ons voer. Hoe bedoel je? Nou, de musketeers van de koning proberen het kasteel binnen te komen. Och jij bedoelt, één voor allen en alle voor één. Ja, en alles is voor Basje. Wij zijn de koningsbusketiers en rijden op een paard. Wij zijn de strijders voor het recht en vrezen geen gevaar. Want wordt er onrecht aan gedaan, dan gaan wij erop af. De misdaad is snel opgelost. De boef die krijgt zijn straf, Eén voor alle, alle voor één. En alles is boboosie. Eén voor alle, alle voor één. En alles is boboosie. Wij zijn de boeven zeer gevreesd, de musketiers, de paard. Wij houden van gerechtigheid. En ook als de En is de koning in gevaar? Of soms de koningin. Dan belt hij niet de vijfmalag. Waar schakelt hij ons in? Eén voor de alle, alle voor één. En alles is voor buisje. Eén voor de alle, alle voor één. En alles is voor buisje. Wij zijn dus iedereen bekend. Verliesen niemand bang. Wij brengen elk boef duik, Heel rap in het gevang. Want komen wij eraan gesneld. Dan is de strijd beslecht. Wij zijn de koningsbusketiers. Rijk voor het recht, Eén voor alle, alle voor één. En alles is voor bas Eén voor alle, alle voor één. En alles is voor bas Wanneer genoeg pret gaat, ik ga proberen het kasteel binnen te komen. Ja, maar niet toch. Jij verstop je achter die bosjes. Ja, maar dan ben ik helemaal alleen. Ah, ik ben nog zo terug. Nou oké, maar opschiet door, Adrian. Kom voor elkaar. Zou je goed zijn? Maak je geen zorgen hé. Dan je ik helemaal alleen hier zo. Nee, mag wat dan niet aan doen? Hoe oh, gaat die in die bouw klikken? Oh, dan begrijp ik niet. Hey, wacht even, daar gaat hij over die dikke tak. Hey. Je kan wel zien dat hij acrobatisch is. Poe, poe, speelt zo over die muur? Wat doet hij nou? Oh, dan gaat hij zo langs de muur, maar ook langs die ongelijkste. Oh, dit! dit, dit, dit. En zo'n steenbrak afgelukkig blijft hij nog hangen. Oh, nou heb je de vensterbank te pakken. Ja, wat gaat hij nou? Nou, je gaat in de wie, dan gaat nog hoger. Mijn handen neemt de lift, maar hij doet het zo. Zo, Daar gaat hij weer omhoog. Nou is hij bij de onder de veeste boek. wat doet hij nou? Ja, nou gaat hij er weer. Oh, als die boven hem maar niet in de gaten hebben, want dan is het drank, pang, boen, klets, ping, ping. Daar gaat hij handje. Ja. Maar als die boven mij hier in de gaten hebben, dan is het drank, pits, boen, knal. Daar was we zich hier eigenlijk toch wel zorgen te maken van niks. Al oh, die aan ja, is je sterkste, ik de van heel van de hele wereld in omstreek. Als je die boeven ziet, dan zegt hij nu randpijnsboomknoop, bang. Nog boeven? Oh, daar is hij weer. Ja, ik ben Hij is alweer op die manier zo Kijk eens even, van joh, zo boeien die boom. Hoog die boom, slaat die over. Zo op de grond. Psst. Basie, je hebt gelijk. Het zijn dezelfde boeven. En ze hebben de diamant bezig. En wat gaan we nou doen? Kom op, naar de politie. Nou, ik zag eerst de toekomst donker in, maar nu is de lucht weer opgeklaard. Ja, Bassi, na regen komt zonneschijn. Wat zijn de politie, Adrian? Ze komen direct hierheen. Hé, hey, daar heb je de politie al. En dat is gauw. Oh, allemaal magisch. En het zijn er nog een hoop, kijk eens, één, twee, drie, vier, vijf politieauto's. En ze komen allemaal met zwaaier licht. Hé, hey, en kijk daar eens, Bassi. de boeven geven dat al op. Ze komen al uit het kasteel met hun handen omhoog. Hé, hey, kijk, die boevenbaas die heeft in zijn ene hand die diamant. Ja, en in de andere hand is je Hahaha, kijk nou eens. Hij bevrommelt hem helemaal. <lacht> Basie, daarmee is onze onschuld bewezen en kunnen we weer terug naar het circus. Ja, maak de piste maar vrij. De lichten maar aan, maar de piste maar vrij Wij komen eraan, we gaan naar het circus Daar horen we thuis We waren vol beschuldigd, maar dat was het naar huis We hebben heel wat beleefd Maar dat is nu voorbij In de boef slot En wij zijn weer vrij Ik maak straks weer grappen Ik sta op mijn kop Zeg maar dat wat voor We moeten zo op Laat het orkens, maar beginnen brengt de stemming erin. Het eerste nummer staat op, dat is het begin. We gaan naar het circus, dat is ons de huis. In een biste vol zaaksel. daar horen we thuis. Hallo dieren, zijn er weer vrienden. We zijn weer terug, was een spannende tijd je zachter rug, ik ruik van het jaagzoek, daar heb je de tent. Ook dit avontuur, ik naar de avontuur, ook dit avontuur, een angstig avontuur, ik weer een happy